Goedemiddag allemaal, ik zie dat het alweer 15:02 uur 2 is en dan is het toch echt tijd voor het Bartimeus I Ask Vraaguur van vrijdag 5 september 2014. September alweer. Um, wat gingen wij doen vandaag? Ik had aangekondigd uh, twee apps, de app Contact Center. Ik uh, ben even kwijt van wie die ook alweer was, maar dat ga ik natuurlijk zo weer opzoeken. Die ga ik bekijken met jullie en Nancy ging de app RxMinder doen. En dan natuurlijk de vaste onderdelen zoals jullie die van ons gewend zijn. Zoals de vragen binnengekomen bij iAsk en natuurlijk de vragen die iedereen graag nu op ons zou willen loslaten en... Aan het eind is dat en dan ook nog alle wetenswaardigheden Apple betreffende van deze week. En misschien ook al de dingen van de komende week, want dat kan natuurlijk best leuk worden. Dat gebeurt dan tijdens mijn vakantie, maar daar straks meer over. En uh, de valreep natuurlijk. Maar voordat we beginnen met de apps, laat ik eerst even de microfoon vrij voor iemand die iets dringends heeft. Ik zou zeggen, ga je gang. Ja, mag ik dan uh, inderdaad een pakken? Goedemiddag allemaal. Um, ik heb een vraag over um, uh, apps, goede apps, die uh, documenten, kun documenten kunnen scannen. Ik was van de week bij iemand um, die had een c tekst via de iPad. Uh, een groot probleem gewoon is in de algemeenheid, um, hoe kun je nou weten dat een tekst goed wordt weergegeven? Uh, dus, uh, die je, je je lens goed hebt, zodat uh, een goede foto van de pagina wordt gemaakt. Dat is eigenlijk een algemene vraag voor mij. Zijn er apps die dat ook gewoon met een piepje of zo aangeven? Oké, okay, nou als jij het goed vindt, Inge, en dan wil ik deze vraag even uh, opschuiven tot na de apps. Want um, dan kunnen we er lekker wat uitgebreider op ingaan. Want we hebben de afgelopen tijd uh, al regelmatig aandacht aan besteed. Dus er is al wel wat kennis. Dus uh, als je de tijd hebt. Ik zou zeggen, wacht even de apps af en dan na de app van Nens gaan we meteen met jouw vraag aan de gang. Oké? Okay? Dat is prima. Ik heb ook zitten zoeken uiteraard van de week op jullie site, maar ik kom niet zo heel erg veel vinden. Dus vandaar. Ik ben uh, heel erg benieuwd en ik ga nu meeluisteren met Oké, okay, dan ben ik straks ook benieuwd waarom je uh, niets hebt gevolgd of weinig hebt kunnen vinden. Maar dat gaan we dan straks horen. Oké, okay, nog iemand uh, iets voor uh, het dringend aan het begin? Nee, toen bleef het stil. Nou, dat betekent dat wat ik wilde gaan bespreken was de app um, Contact Center. Die heb ik gezien op applefish.com. Die scheen helemaal toegankelijk te zijn. Daarmee kun je berichten sturen aan contacten en aan groepencontacten. En ze ook bellen en zo. Leek me wel een leuke app. Er stond aan in aangegeven dat die volledig um, voor over toegankelijk zou zijn. En hij is ook nog gratis. Hij is van, uh, nou vergeet ik weer hoe die jongens heten. Dus ik ga even weer dit doen. En dan zie ik staan dat ze heten contrast.co. Ja, ik ben daar uh, vanaf uh, begin van de middag mee aan de gang gegaan. En ik moet je zeggen dat uh, het lijkt helemaal toegankelijk. Uh, ik ben een stukje op weg... Ik begin het in de verte te begrijpen, maar het vervelende hier van deze app is, is dat er uh, heel weinig laten we zeggen, informatie over staat. Er staat een, een aantal FAQ's, hè, dus een Frequently Asked Questions met antwoorden. Maar een echte goede beschrijving heb ik op internet nog niet kunnen vinden. Hij is vrij nieuw, dus ik ben bang dat nog niet iemand uh, anders mij daarmee kan helpen. Dus ik ga er gewoon weer met jullie mee aan de gang. En nou, we zullen er samen wel uitkomen, denk ik. Um, er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde shortcuts, dus van een soort snelkoppelingen. En dat noemen ze dan ook weer een map. En in zo'n snelkoppeling, daarin kan, kan je dus dingen doen. Een, bijvoorbeeld een mail sturen of een bericht sturen naar groepen of een contact bellen. Um, je kunt zelf dus die snelkoppelingen, die shortcuts aanmaken. Je kunt dus ook folders aanmaken. Je kan dus een folder aanmaken met iemands naam. Nou, we gaan het gewoon proberen. Ik heb ook nog even in mijn grote nood gevraagd aan Nens of zij toch ook even heel snel die app nog wilde. Uh, ze had hem al geïnstalleerd, want die was hem, Nens was hem ook al tegengekomen op een andere lijst. Dus, nou, ja, um, ik, mobiele. Um, ik, um, ik moet je zeggen dat ik me dus afvraag. Pagina 6 van Zet Contact. Of hij uh, in zoverre geschikt voor ons is. Hij. Ik vond hem niet intuïtief in eerste instantie, laat ik het zo zeggen. Misschien is het een fantastische app als je hem eenmaal door en door kent. Contact. Shortcuts. Maar we zullen het afwachten. Hij is in het Engels. Uh, shortcuts, dat is wat bovenin staat. Folders. Folders. Create one-tap shortcuts to quickly connect with people. Oké, okay, ik zal eventjes hem op Engels zetten. U.S. Engels. Folders. Shortcuts. Dat zijn tekstjes bovenin. Shortcuts. Folders. Folders. Create one-tap shortcuts to quickly connect with people. Page 1 of 4. Ah. Skip introduction. Oké. Okay. Page 1 of 4. Ik pak aanpasbaar. Page 2 of 4. Ik ga nu even kijken wat staat er op pagina 3. Shortcuts. Three. Folders. Create one tap shortcuts to quickly connect with people. Page 2 of 4. Anpasbaar. Nou, meer hoor je niet. Page 3 of 4. Pakken we pagina 3. Create one tap shortcuts to quickly connect with people. Folders. Nou, je hoort Create page 3 of 4. Skip introduction. Dus, page 3 of page 4 of 4. Nou, misschien gaat pagina 4 ons iets meer vertellen. Create one tap shortcuts to quickly connect with people. Nou, je hoort het. Ik heb niet de indruk. Folders. Standaard. U.S. English. Create one page 4 of 4. Aanpasbaar. Nou, je hoort het. Page skip introduction. Hey lijkt toch hier niet helemaal aan te geven wat, hij, wat ik zou willen dat hij aangeeft. Um, nogmaals in Applevis gaven ze wel aan dat hij helemaal uh, voor zijn overproef was. Page four four. Maar hier Create kan one ik dus, page... skip, niet veel dus ik skip dit maar. Settings. Knop. Ik krijg een settings knop. Contact center. De naam contact center. Edit. Knop. Een edit knop. Message selfie. Knop. met je, met je message selfie. Zoals jullie misschien weten is een selfie een foto van je eigen. Er wordt ook aangeraden. Dat heb ik wel ergens gezien. Dat als je een selfie maakt. Dat je dat dus met de frontcamera. Dus de camera aan de voorzijde moet doen. Um... Last photo. Knop. Coworkers folder. Zet. can't Edit. Message selfie. Message gif. Knop. Een message gif. Dat is dus ook een plaatje waar je iets mee kunt. Als je een bericht stuurt. Group message knop een group message knop call number knop call number knop Anna folder knop Anna folder dat is dus de eerste map die hebben ze al voor je gemaakt gewoon als voorbeeld Anna call contact knop. call contact knop on my way knop een on my way knop coworkers folder een coworkers folder last photo knop last photo knop. blank tile knop black tile blank tile knop, knop. blank tile daar zijn er een hoop van, dat zijn eigenlijk toevoegknoppen. Dus je kunt hier bijvoorbeeld: ik zal op zo'n ti blank tile, last photo, blank ik tile. Zo op zo'n blank tile tikken. Dan gebeurt er dus nog niks. Settings: knop. We gaan eerst maar eens naar de settings: settings, close. Knop: een close knop, settings, context, introduction. Knop. Ja, als ik daar dus op dubbeltik, dan krijg ik datzelfde nietzeggende verhaal als ik net jullie liet horen. Want ik heb hem even gedeïnstalleerd en net voor drieën weer geïnstalleerd. Na al mijn uh, gepruts, uh, zodat we weer fris konden beginnen. Themes. Thema's. Themes. Settings. Themes. Context. Classic. Dark. Geselecteerd. Light. Dit zijn dus uh, thema's, zijn, uh, net zoals je bij Windows kent, dat zijn een soort, uh, uh, hoe moet je dat zeggen, een samenstel van instellingen die met het beeld te maken hebben. Hier heb je dus een donker, een lichte en een klassiek. En dat dat het uiterlijk, uh, de contrasten, de kleuren en dat soort dingen. Ik laat hem hier gewoon op staan. Settings. Terugknop. Een terugknop. Settings. Settings. Introduct themes. Create backup. Om een backup te maken en alier. knop contact center backup stuur grijs knop stuur AAN Textveld. kopie slash blind van je kan dus een backup sturen van voiceover at blomzels.nl aan uh, een adres kopie tekstveld blind kopie onderwerp contact center backup text tekst versteward van het midden iphone Textveld. Nou, geen idee wat je hier verder mee kan. En leer Dat oh, vertelt het ziet. hele verhaal. Niet. Verwijder concept. You are concept. Verwijder, concept. verwijder het concept. Ja, ik laat het even op Engels. Close. Gaan. Set. Introductie. Create back help. Restore purchases. Je kan ook nog uh, dingen kopen. Deze app is gratis. Follow-up contrast. Review on the App Store. More apps. Contrast. Following contrast. Contrast is de firma, heeft dus niets met het contrast te maken. More apps. Version 1.0. En dat is het More dan. Dan nou, gaan we naar help. help. Nog even naar de help. Help. Settings. Help. Context. Arrow left. Grijs. Arrow right. Grijs. Share. Knop. Refresh. Knop. En meer heb ik niet. Search. Begr main. Contact center. Niveau 1. Frequently asked questions. Op niveau drie. How do I create a shortcut? Dus Begin van lijst. How do I move a shortcut into or out of a folder? How do I edit a folder? Koppeling. Einde van lijst. Dit zijn dus de drie uh, help uh, uh, topics. Search. Begroot plus search. Dus ik de kom geld. nu eigenlijk op de webpagina van, uh, uh, van contrast.co en daar staat hetzelfde wat ik nu ook eventueel onder mijn vingers heb uh, um, op een webpagina. Settings, terugknop. We gaan terug. Settings, en meer Close. knop. Wordt er niet geboden in settings. de settings. knop. Oké. Okay. Contact center, edit, knop. Ik ga een edit knop doen. Dun, knop. Delete message selfie, knop. Delete message selfie. Dan kan ik dus dat plaatje, als ik een bericht stuur, van mezelf uh, weggooien. Message selfie, knop. De selfie knop, als ik daarop dubbel tik. Message, cancel, knop, message. Koptekst, dun, knop, namen, message selfie, tekstveld, zo, message, source, front frontcamera. Kijk, nu kan ik dus inderdaad een, um, een foto maken. Options, koptekst, een options, icon, een icoontje, scario alert, of move shortcut, delete shortcut. En nu krijg ik nog short, alert, of een aantal dingen. Cancel, Wat zegt hij hier knop, nou? Delete, move, scario alert, of U.S. Schedule alert. Of. Schedule alert. Dat wordt dus door geen enkele uh, optie gedekt in zoverre. Hij staat of. Ik zal hem eens aandoen. Schedule alert. Message. Terugknop. Schedule Scheduled alert. Schedule alert. VR. September 5 3. Don't repeat. Repeat. Don't repeat. En dan VR. Op. Schedule alert. Message. Terugknop. En ik heb een bericht. Don't repeat. Repeat VR September 5th, 3 17. Date. Hier kan ik dus iets anders mee. Hier kan ik de da datum veranderen. Don't repeat. Geselecteerd VR September 5th, today. Kiezen onderdeel. Today. Kiezen geselecteerd. Hier staan onderdeel. Kiezen onderdeel. Aanpassingen. Kijk eens naar de schuiven. Geselecteerd. Voor. Geselecteerd. 17. Dan laat ik kiezen, kiezen onderdeel. Geselecteerd. En eens dus even kijken. To, don't repeat. Re geselecteerd. VR, scheduled alert, scheduled Schedule message. Schedule alert, scheduled alert, scheduled alert, scheduled alert, scheduled alert, schakelknop, aan, hij is nu aan, message, terugknop, Schedule. scheduled alert, oké, okay. wat ik dus message. erg ben gaan Pantle. missen gedurende de uren dat ik hiermee aan het prutsen ben geweest, is een goede handleiding, ik weet ook niet hoe nieuw dit is, nou ja, uh, betekent dat. Uh, um, een, een hoop dingen. Done. Voor mij Knop. nog niet echt duidelijk Name. zijn. Nee. Message selfie. Tekstveld. We gaan terug. Done. Knop. Settings. Contact. Edit. Message selfie. Message shift. Knop. Knop. Group message. Knop. We gaan weer Mes even edit. We gaan Knop. weer even edit doen. De delete message selfie. Delete message shift. Delete group message. Group message. Knop. Delete call number. Call number. Knop. Ik zal dus even call number doen. Dat is dus ook een. Gemak... Call using keypad. Cancel. Call using keypad. Call Contact. using keypad. Done. Knop. Name. Call number. Text. Options. Contact. Icon. Schedule alert. Ik kan Stop. dus hier weer een uh, uh, een alert aanhangen. Move shortcut. Blijkbaar een alert om iemand te bellen of Delete zo. Delete shortcut en ik kan de move shortcut, short delete shortcut short delete shortcut ik kan hem dus Skip ook icon. weggooien ik zal hem eens dus eventjes weggooien delete shortcut knop cancel delete shortcut Dus kijken of die nu echt weg is blank tile knop nu heb ik een blanco tegel oftewel een uh, zo'n plus tekentje is dat ook wel eens dat ik dus weer iets kan toevoegen blank tile remove ads blank tile, blank tile, blank tile last, delete last photo Folder. Dus nu Knop. is dat hier weg. Dus die die call ben ik nu kwijt. Delete last blank blank blank remove ads. Remove ads. Ja, daar dus zullen wel. Um... Edit shortcut done. Knop. Uh, advertenties bestaan. Ik ben ze Knop. nog niet tegengekomen. Ja, één advertentie van een app. Message selfie. Message shift. Group message. Blank tile. Anna folder. Nu hoor je ook dat dat uh, dit een blank tile Knop. is geworden. Blank jenga. Lanked Blank, blank, um, last, co-word, on my way, call contact, anna folder, call contact, zoekveld, bewerkbaar, cancel, double tap to dismiss, Q. double cancel, Knop. Je moet settings, content edit, knop. We gaan we even naar de edit, done, delete message selfie, delete message gif, message gif, delete group message, group message, blank tile, delete in a. knop anna folder, Blank tile. Dus ik pak nu die play. What would you like to create? What would you like dus create? Iets maken. Shortcut. Knop. Folder. Knop. Folder dus from contact. Cancel. Knop. Folder from contact. Folder maken een Knop. map van een contact. Shortcut. En een Knop. snelkoppeling. Folder from contacts. Folder maken. Contacts. Giant. Attached. Women Andrea. In Table index. Ik A, ga een folder maken van mens. A. B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Capital R, Nancy Reanning. Zo. Edit shortcuts. Oké. Okay. Done. Knop Delete message selfie. Message selfie. Delete message. G message GIF. Delete group message. Group message. Delete Nancy. Nancy folder. Nu heb ik een Nancy folder. Ga ik eens even op dubbel tikken? Nancy folder. WhatsApp. Knop. Delete WhatsApp. E-mail. Delete e-mail. FaceTime. Audio. Delete FaceTime audio. Call. Knop. Delete call. Knop. FaceTime. Nu kan ik hier Knop. van alles doen. Delete FaceTime. Knop. FaceTime. Ik ga eens even kijken Knop. of ik kan facetimen, wat er nu gebeurt. FaceTime. Cancel. FaceTime. Done. Name. FaceTime. Contact. Ne options. Context. Icon. Schedule alert. Move shortcut. Delete shortcut. Nou, Vermoed move... is alles wat ik Options. Kan. Contact. FaceTime tekstveld Dus dit ziet er goed uit. Name. Het heeft done. FaceTime. FaceTime. Ik doe dan. knop Nancy edit knop message camera message knop message gif. Nancy folder knop FaceTime knop. knop call knop FaceTime audio knop call FaceTime knop, knop. Nancy edit message cam message message chat Nancy folder knop Nancy Folder, Anne Folder, Nancy Kijk. Folder. Knop. Ik heb nu een folder die Nancy heet en als ik daar op dubbel tik, dan Nancy komt er een scherm onder. FaceTime. Met een aantal Knop. dingen en ik vraag me nu alleen af. Aandacht. FaceTime mislukt. Na nou, FaceTime is mislukt. Waarom weet ik niet? Nancy-rekening is niet beschikbaar voor FaceTime. Oké. Okay. Knop. Geselecteerd. Telefoon. Alles gemist. Wijzig. Nancy-rekening. Uitgaand. Geannuleerd. FaceTime, FaceTime. Zijf, meer info. Nancy Renning, uitgaand, geannuleerd. FaceTime, FaceTime. Waarom dit niet ja. gedaan heeft, weet ik niet. Adkieser contact. Ad, app Ad, contact. Face, beginscherm. scherm. contact. Actief. Contact, dan moet ik weer zijn. Contact, om onmile. Knop, call, contact. Anna, folder. Nancy, folder. Knop. Nu is Nancy Volder. ik ga nog even Face kijken. FaceTime, call, knop. Een call kan ik doen. FaceTime, audio. Call. Kijken of dat knop. wel werkt. Telefoon. Dan 4 mobiel Wat u gebeld heeft, is niet in gebruik. Control. Mens, je nummer is niet in gebruik. Uh, hij zou dus al die gegevens uit mijn contact moeten halen. Dus het zou eigenlijk gewoon um, moeten werken. Tenzij, en ik ga dat dus even proberen. Ik ga naar edit. Groepen. Alle contacten. Context. Groepen. Alle contacten. Oh, geselecteerd. zit ik natuurlijk contact. weer in mijn telefoon. Contact. Contact. Dan dus moet ik weer even via de actieve terug naar mijn contact. Contact. Contact. Edit. Knop. Message, message, message, message, edit. Knop. Ik ga dus de Nancy folder even dun. editen. Delete message delete message delete, book, message, delete Nancy folder delete Anna. Knop Nancy folder knop, delete Nancy folder Nancy folder. Delete FaceTime knop FaceTime knop. Kijken of ik nu iets kan veranderen. FaceTime cancel FaceTime dun knop name. FaceTime tekstveld contact Nancy reining mobiele options contact Ekel of zie veranderen contact Do. tekst die knop dan contact contact koptekst face time terugknop contact contact Renning. zie knop Do. tekstveld contact Nancy Renning. contact dan contact knop Nancy Renning. Contact. contact context, FaceTime, contact contact Ezera Nancy contact Nancy is... tekstknop. Zo tekstveld. Bewerkbaar contact hoofdletter Q, hoofdletter W. FaceTime, terug contact. Koptekst contact. Zo tekstveld. Het raar is dat ik zou verwachten dat hij toch gewoon FaceTime, terug eh uh, zeg maar Cancel. knop. Als ik Nancy zou willen FaceTimeen, dan zou ik verwachten dat dit appje je dus het, ook echt het, het goede, hoe zou ik het zeggen, het goede FaceTime-contact hieruit. Face Namen. Dun. Knop. Invallet dus en drink. A value voor contact. inval, Avertis mis. Knop. Dismis. FaceTime. Namen. Dun. FaceTime. Dun. Knop. Invallet trip, Avertis mis. Nou kom je niet meer uit. FaceTime. Namen. FaceTime. Contact. Options. Icon. Schedule alert. Icon. Options. Koptext, ik moet shortcut, delete shortcut. Cancel. Knop. zo, cancel ik hebben Dun. Knop. Delete met message camera. Delete mes Message. Delete mes message. Message schip. Edit Nancy. Nancy folder. Knop. Delete FaceTime. Face time. Knop. Ik zal delete FaceTime. Time. Knop. FaceTime Knop. Die Delete leiden. shortcut. Dan is die shortcut. Cancel. Delete shortcut. Van Face time. Knop. Uh, wat, wat mij dus niet lukt, en ik hoop dat Nens een beetje uh, mee kan kijken waarom ik niet een goede, um, zeg maar, een, een, een goede facetime aan Nens kan hangen. Ik ga dus even voor de zekerheid naar mijn telefoon. -app. Telefoon. Actief. En daar is telefoon. naar mijn. Geselecteerd. Contacten. Tabelindex naar Nancy. E F G H I J K L M N O P -E Q R. Hoofdletter R, Nancy Rening. En nu pak ik Nancy. Terug, wijzig, foto, Nancy, thuis, tekst, e-mail, werk, anders, tekst, e-mail, WhatsApp, notities, verstuurbericht, Fasib, no, ook, met Bart. Notities, verstuur, deelcontact, zet in fa, blokkeer deze, favorieten, recent, top, hm. terug, wijzig, foto, Nancy Rening. Tekstveld, werk, nou, nu terug, wijzig, foto, Zo, Nancy Rening, Nancy reining. mobiel, 06, tekst, knop, bel, knop, FaceTime. Kijk. FaceTime knop. Lokaal beeld via camera voorzijde. Kijk, nu doe ik het dus vanuit mijn telefoon. En dan doet hij het gewoon wel. Dus, en ik had dat vanmiddag ook met, uh, met Lotte. probeerde ik natuurlijk dit soort dingen te doen. En toen merkte ik ook al dat het me niet lukte om um, een FaceTime op die manier te starten. Terwijl Nancy neemt natuurlijk nu niet op. En dat hoeft ook niet, want die schrikt zich helemaal. Um, dus ik ga hem weer even stoppen. Dus het is voor mij in ieder geval... Uh, ik snap een beetje de bedoeling. Je gaat dus een soort snelkoppelingen maken om snel dingen te doen. Je kunt dus ook inderdaad als je mensen uh, een, een message wil sturen... Dan kun je verschillende namen invoeren. En je kunt dus ook folders maken waar mensen, verschillende mensen... Namen erin staan, alhoewel het voor mij een gevoel nog best een ingewikkelde app is. Het deed me een beetje denken aan die uh, e-mail geneisser of zo uh, die Dirk die nog heeft besproken. Dat zijn vrij ingewikkelde apps waar je van alles mee kan doen, maar die niet zo intuïtief meteen al uh, nou ja, uh, werken voor de gebruiker. Voor de gemiddelde gebruiker, en daar reken ik mezelf ook best toe. Um, ja, nou, ik ben, ik ben dus nu ook alweer bijna een half uur aan het rommelen hiermee. En, en je ziet dat je dus wel van alles kan doen. Um, een groot gebrek is een goede handleiding. Er zijn dus, als je naar de website gaat of via de help, zijn een aantal, er um, is uh, dus natuurlijk Engelstalig, uh, wel een aantal uh, FAQ's, uh, zoals How to Create a Shortcut. En dat is dan, uh, er staat dan een videootje die het niet doet en dan krijg je een... Um, als ik het hier zie, een, een lijstje met 10, tap die edit button in de top right. Dus uh, druk op de edit knop. Als je een uh, snelkoppeling uh, binnen een folder wil maken, dan moet je eerst op de foldernaam tikken. Anders dan uh, blijf je in uh, de main view staan, in het dus hoofdmenu. En dan, dan tik je dus op zo'n uh, zo blank tile. En dan kun je dus iets maken, dat vraagt hij dan ook. Nou ja, tab shortcut, uh, choose which servers you'd like. He, dus wat wil je? Wil je FaceTime, e-mail, message? Of, nou, die zijn we dus allemaal tegengekomen in het tabelletje. Nou, zo word zo, uh, zo je er wel doorheen geleid. Maar wat ik dus niet heb gevonden is hoe ik dit probleem met bijvoorbeeld met dat FaceTime kon oplossen. Nou, um, ik blijf hier nog wel even, misschien niet in mijn vakantie, maar nog wel even mee rommelen. Om te kijken of deze app echt, uh, zelfs ook al is die gratis, het waard is om te gebruiken. Maar vooralsnog lijkt die dus wel helemaal toegankelijk. En nou ja, als je het leuk vindt, ik zou zeggen. Als je zoekt op uh, contact, de C-O-N-T-A-C-T, Spatie Center. C-E-N-T-E-R. En dan is die van contrast.co. Um, dan zou ik zeggen, ga rustig in gang, want nogmaals, hij kost niks. Ja, het programma is versie 1.0 van 28 augustus 2014, dus geen eerdere versies beschikbaar. Dus van Contrast Apps LLC, om precies te zijn. En uh, ik heb zo het idee, ik weet niet of je als je je telefoon gaat kijken, want hij is natuurlijk gebeld met FaceTime. Ik heb het idee dat hij de entry gewoon niet overneemt. Nee, daar lijkt het ook op. Dus het, het kan best zijn dat... Uh, maar je mag aan, uh, toch aannemen dat ze... Voordat ze hem in de app store gooiden... toch wel dit soort dingen hebben uitgeprobeerd. Maar blijkbaar dus niet. Want uh, zoals je dus zag, werkt het wel. Als ik het vanuit de telefoon heb doen... dan pakt hij gewoon de goede. Dus ja, goed. Net wat je zegt. Ik zag het ook. Dus uh, hij is vrij recent. En omdat hij toegankelijk is, dan heb je meteen zoiets Nou, kan leuk zijn. Zeker als je groepsberichten wil sturen en zo... En er zitten ook allerlei uh, koppelingen, las ik ook. Uh, nou ja, dus er moet van alles mee kunnen. Maar ja, het is misschien nog het begin. Ja, ik vind dat hij inderdaad wel heel erg ingewikkeld uh, is. Misschien is het een leuke, uh, hoe noem je dat, uh, view voor de zienden. Maar uh, ik vind hem wel erg ingewikkeld. Heb jij hem er ook al op staan, Inge? Nee, dat niet. ik heb gewoon naar jou geluisterd. Ik heb hem inderdaad niet, uh, niet opgezet. Ik heb hem wel gezocht. En uh, omdat je niet helemaal zeker wist van of de, welke versies en zo. Maar het is inderdaad gewoon versie 1.0. Er is niks eerder van. En uh, hij is, uh, omdat er uh, een kans is voor uh, uh, slechte, slechte mailtjes, is die 12 plus. Dus niet voor jongere kinderen, zeg maar. Maar ja, voor de rest, heb ik heb hem dus niet gedownload ofzo. Maar aan, aan wat je allemaal deed, zeg maar, uh, uh, vindt u, lijkt mij heel erg ingewikkeld. Dus uh, nee, ik denk dat ik er uh, mijn vakantie zeker niet aan ga wagen. Nee, maar ik heb dan altijd zoiets van, ik bijt me dan een beetje in vast en dan wil ik het toch al uitzoeken. Maar het is inderdaad, ik, ik refereerde al aan die uh, e die, had, die, daar kon je ook heel veel mee en dat, is, dat lijkt dan, en dat is dan ook best ingewikkeld. Maar goed, als je me eenmaal kent, dan is uiteindelijk niets meer ingewikkeld. Mens, heb jij nog uh, meegekeken of was jij druk bezig met je RX minder? Nee, weet je wat er net in is gekomen? Mijn Macbook Air. Dus daar was ik direct bij bezig. Maar dat uh, zal ik jullie niet mee lastig. vallen. Ik heb wel even ondertussen gekeken naar jouw appje. Uh, ik denk ook inderdaad, nou ja, ik kan daar niet over oordelen, maar misschien voorzien dat het hier wat simpeler is. Wat ik erover uit kan leggen is dat het in roostervorm wordt weergegeven. Dus drie rijen, drie kolommen. Dan heb je eigenlijk vierkantjes. Uh, en die vierkantjes kun je vullen of met folders of met shortcuts. Oftewel met snelkoppelingen. En uh, ja, nou jij legt het al heel goed uit. Hè? Als je in de folder gaat zitten, wat je dan ziet bijvoorbeeld, dat ik de folder pak uh, coworkers, die er standaard in staat, oftewel mijn collega's. Dan uh, kan ik daar uh, allemaal collega's in proppen, foldertjes van collega's, bijvoorbeeld Tom en. Uh... Angela, ik noemde maar een paar. En vervolgens uh, pak ik die folders weer en als ik daarop klik kan ik daar binnen weer foldertjes maken. Dan is het leuk dat ik dan zeg maar in het midden het fotootje van die collega heb. En daaromheen alle shortcuts voor uh, als ik die wil mailen, als ik die wil facetimen of uh, dat soort dingen meer. Dus ik denk ook dat het op die manier een beetje bedoeld is. Dus dat je een soort... Um, uh, ja, in één oogopslag kunt zien wat je allemaal kunt doen. Of in één tik kan zeggen van oké okay, ik ga nu een mailtje sturen naar Angela. Ik open Angela en hup ik stuur een mailtje. Um, ja er zijn voor mij ook nog wat dingen onduidelijk. On, uh, uh, nou, ja, ik zal er ook nog eens wat verder naar kijken. Ik denk dat die op zich wel leuk is. Dus ik denk dat ik er ook wel wat tijd in ga steken. Maar voor nu uh, is dat een beetje wat ik ervan begrijp. Goed, nou dan uh, als er verder hier geen vragen of opmerkingen over zijn... ...ik geef nog één keer de microfoon vrij... ...dan mag jij ondanks je nieuwe MacBook Air toch met RX minder aan de gang. Niemand? Nens, dan zou ik zeggen ga jij aan de gang met RX minder. Uh, oké, okay, even kijken. Volgens mij had ik hem al opengegooid. Abkiezer, Op Beg begint contact... ...facetime, recloment me actief. Oh, dat wilde ik nog eventjes zeggen Start. over die facetime. Recloment Re me options. Klok. Je had uh, de FaceTime gekozen. Ik denk dat dat gewoon ongelukkig gekozen was om die te gaan gebruiken. Want uh, ik heb al vaak gemerkt dat het wel of niet werkt. Uh, het is een beetje uh, onstabiel of de dingen doorkomen. Want jij belde mij later met de telefoon en ik hoorde ergens nergens dus iets overgaan. Dus. En, de, en de FaceTime is ook nog afhankelijk hoe dat allemaal weer ingesteld is. Hè? Maar ja, oké. Okay. Laat ik het daar niet over hebben. Laat ik het hebben over um, r -M i n d m e Oftewel... Rx, remind me. Um, ja, remind me, maar dan op de E plaats uh, de X gesta gestaan staat er. Waar is het voor? Weer een, uh, een, uh, hoe noem je dat? een herinnering voor je, uh, je pillen in te nemen. Uh, nou neem ik geen pillen in, dus, uh, maar ik ga het wel proberen. Ik had een vraag gekregen van een cliënt inderdaad ook. Die uh, wilde zo'n. Uh, ...reminder hebben, maar die had dan dat ze pillen moest inslikken op onregelmatige tijden. En dat was een beetje moeilijk om in allerlei uh, van deze apjes uh, iets in te voeren. Uh, we hebben er al eerder wat besproken, Nederlandstaligen. Ik uh, hoop ook dat er ooit een, echt een goede Nederlandstalige komt. Uh, dit is een goed voorbeeld van dat ik denk van ja, hier zitten de mogelijkheden in die je zoekt. Um, alleen zou ik hem dus in het Nederlands willen. Hij is in het Engels. Dus ik ga proberen om uh, er wat van te maken. Allereerst uh, heb je een, een scherm. Daar zit linksbovenin een options knop. Oftewel optieknop. Uh, Mij nog iets onduidelijk wat hij precies doet. Ik heb daar wel keuzes in. Laat ik je dadelijk ook horen. Dan krijg ik de koptekst. Remind me. En um, dan krijg ik het veld waar het allemaal in gebeurt. Onderin zitten vier tabbladen. Today's. Oftewel, wat er staat er op het programma voor vandaag. Uh, reminders is het tweede tabblad. Daar kan ik de reminders ingeven, oftewel de herinneringen ingeven. De derde is medications. Uh, dat is de, um, waar ik de, de, de, de medicijnen ga invoeren, oftewel waar ik ze ga kiezen. En dan heb ik als laatste de settings, oftewel de instellingen. Um, ik ga eerst even gelijk naar de settings. Settings. Dan die zit er rechts onderin. van vier. Ik hoop dat die goed te verstaan is. Hij hangt aan een draadje en is iets verder van het geluid vandaan. Maar het komt goed, denk ik. Geselecteerd. Settings. Vier van vier. Oké. Okay. Ik ehm... Uh, settings. Zet Context. hem even mijn vinger bovenin, omdat de, de, als je de tabbladen gebruikt meestal de focus onderin blijft hangen. Dus ik zet hem bovenin. En vervolgens, vervolgens ga ik vegen. Korte vegen van links naar rechts. Contactus. If en Ja, misschien moet ik hem even draaien op zijn Engels. Containers, volume, geluiden, taal. British English. Uh, wat hij net zei is. Ik ga even de deur dicht doen, want de buren moeten ook weer boren worden. Uh, wat ik net zei was dat de hier in het Engels staat compact us, oftewel uh, hier kun je contact opnemen met het sportteam Terms and notices includes our legal disclaimer and software license nou dit is uh, de, de, de, de, hoe, dat? de ja, hoe zeg je dat, de regels waar je aan moet houden waar je waar je hier mee aan voldoet zeg maar Die kijk je meestal ook niet in wat wel is, nodig is om dat te bekijken maar nu niet. Tutorial provides a visual overview of the key features of the -Mind Mia. Nou, hij geeft uh, eigenlijk zelf al uh, aan wat het is. Dit is uh, dat je uh, uh, kunt, uh, er doorheen kunt lopen. Een tutorial, oftewel een, uh, hoe noem je dat? Een, een, een, een, een, een, een, een nee, kom even niet op het Nederlands woord, lekker handig. Nou ja, dat je in ieder geval in een visueel, dus waarschijnlijk filmpjes kunt zien... Hoe uh, de, de, de. Jeetje, wat is toch moeilijk als je Engels naar Nederlands wil doen? Um, hoe de wat de hoogtepunten zijn van de Remind Me app. Oftewel welke, welke welke, nou ja, veel voorkomende dingetjes je wil gebruiken. Ik maak er maar wat van. Ik loop even door. passcode setup. Configures a passcode to access the app to protect from wandering eyes. Oké, okay. dit vind ik ook wel handig. Je kunt een, een wachtwoord erop zetten. Uh, om te voorkomen dat uh, niet iedereen al jouw medicijnen in kan uh, gluren zeg maar, en uh, dat soort dingen meer. Dus dat vind ik een goede optie die erin zit. Notification sound. Modify the sound that is utilized for remind me alerts. Dit is uh, de geluidjes die je kan aangeven als je, als je een uh, reminder krijgt, oftewel een herinnering krijgt. Ik dubbeltik er even op om te laten horen wat Zet voor soundjes je hebt. Veeg omhoog of omlaag om een eigen... Default. Geselecteerd. Fa Geselecteerd. Geselecteerd. Firetruck siren. Nou dit is de firetruck siren. Silent. Silent. Je hebt hem ook een, een stille alarm, nou dat ben ik me niet op zoek. Synthesize Soothing synthesizer sounds. Soothing, drumbeats. Drum beats. Tribal drums. Tribal drums. Geselecteerd. Nee. Zo fire heb je dus een aantal settings. Terugknop. Um, ik ga weer even terug. Als je die, notif die notification sounds wil aanpassen, dan moet je even rechtsbovenin zeggen dat je hem wil aanpassen. Daar zit een knop. En uh, als je uh, dat uh, activeert, dan kun je de, uh, het geluid aanpassen. Anders gaat dat niet lukken. Dus niet dat je het zomaar in één keer, als je hierin gaat, direct kunt kiezen welk geluid je wil en dat dat dan verandert. Dat is dus niet rechtsbovenin de knop pakken en vervolgens één kiezen. Dan. No reschedule all reminders. Performs the task of rescheduling all current reminders. Ja, stel uh, dat jij je hebt ingegeven dat je iedere week een uh, bepaald medicijn moet innemen en vervolgens uh, is het zo dat je vanaf een bepaalde tijd het niet meer iedere week hoeft in te nemen, maar bijvoorbeeld onder twee weken. Dan kun je dat dus hier reschedulen, uh, oftewel opnieuw instellen van uh, de huidige uh, herinneringen. Export data. Export your data in html of csv format to take to your doctor. Nou, wat hier ook zegt, je kunt, je data die je hebt, hier, hebt ingevoerd, dus wanneer je je pillen hebt genomen en dat soort dingen meer, kun je hier dus uitvoeren naar een html of een csv eh, formaat en meenemen naar je dokter. Nou, dat, uh, dat is ook erg handig. Dat zijn de settings, de instellingen. Ik ga maar eens eventjes een medicijn uh, toevoegen. Medications. Ik uh, pak het tabblad Medications, dus de derde tabblad onderin. Vervolgens zet ik mijn vinger weer linksbovenin. A knop. Daar zit de Add-knop. Um, vervolgens veeg ik even door. Geselecteerd. Active. Knop. Dan Dan heb ik een van twee. Een Active-knop. En hij zegt al, het is een 1 van twee. Met andere woorden, het is een groepje van knoppen. Ah, daarin. Knop. Twee van twee. Oké. Okay. Dit is dus uh, de actieve en de uh, uh, opgeslagen of de uh, gearchiveerde uh, medicijnen, zeg maar. Dus die kun je in een lijst zeg maar, tevoorschijn toveren. zet ik hem op active, zie ik alleen de actieve. En zet ik hem op archive, zie ik alleen degenen die uh, gearchiveerd zijn. Soort knop. Dan heb ik nog een soort knop. Ik dubbeltik er even op. Sort medications by... Nou, dan kan ik dus uh, sorteren. Met andere woorden, ik kan alle medicijnen die ik heb, kan ik sorteren op. Name. Naam. Created. Wanneer ze gemaakt zijn. Cancel. En dat waren de keuzes. Cancel betekent dat ik hem ga annuleren, deze vraag. Dat ga ik doen. Cancel. Oké. Okay. Sort. En vervolgens krijg ik, als ik doorveeg. Ibuprofen. No strength specified. De medicijnen die ik al heb ingevoerd. Nou, ik heb er één ingevoerd. Ibuprofen. Ik hoop dat ik het goed heb geschreven, maar oké. Okay. En um, dat is de ene die ik gewoon getest heb. Ik ga even naar linksbovenin weer. Naar add, oftewel toevoegen. Ik dubbeltik erop. Medication, form, x, fill. Wat hij doet. Hij zet zijn focus ergens midden in uh, de, de lijst. Dus dat vind ik niet handig. Ik zet hem weer even linksbovenin. Cancel. Op de cancel knop. Oftewel de annuleren knop. Ik veeg weer even door. Medication. Het gaat hier over de medicijnen. Safe. En rechtsbovenin zit de save knop, oftewel uh, kan ik hem bewaren als ik uh, deze heb toegevoegd. Ik ga eens even kijken wat er allemaal in de lijst voorkomt. Name. The name of your medication. De naam van mijn uh, medicijn. Root. X. Boral. Nasal. Topical. ETC. Nou, hij noemt dit root, oftewel uh, welk, waar wil, hoe, op welke manier moet je hem innemen, moet je hem... Uh, ja, Nee, op welke manier moet je meenemen? Dus uh, moet je hem in je mond stoppen, uh, moet je hem in je neus stoppen, weet ik veel, dat soort dingen meer. Vervolgens. Form, X, capsule, syrup, EPC. En, uh, en uh, wat voor vorm uh, is het? Is het een pil? is het een capsule, uh, is het siroop? dat soort dingen meer. Strength, X, 60 milligrams. Nou, dit is uh, de, de, hoe heet het, uh, hoeveel milligram uh, die uh, pil of uh, dingen nodig zijn. Of tenminste niet wat die is, wat de pil zelf is bedoel ik dan zeggen. Ik bedoel, uh, wat één pil aan milligram uh, is. Voor, who this medication is for. Nou, hier staat voor wie is de medicatie, dus je hoeft het niet alleen die van jezelf hierin te voeren. je kunt het ook voor anderen bijhouden. SIG, the SIG ja, uh, de er, oftewel de handtekening. Ik heb geen idee uh, waar dit precies voor is. Quantity x 60 pills. Dan kun je aangeven hoeveel pillen heb je in bezit. Dit is handig omdat de volgende dingetjes die je nu tegenkomt, de vier dingen die je hieronder tegenkomt, dat is nodig als je een, uh, een reorder alert wil hebben. Oftewel als je wil worden herinnerd als je uh, weer nieuwe bestelling van pillen moet gaan doen. Je hebt hier uh, de Quantity, oftewel hoeveel pillen heb ik in bezit. Rx number, the number to reorder the medication. Uh, dit is het nummer, als je, uh, het nummer van het, de medicijnen die waarschijnlijk op een medicijnpakje staan als je, het wil uh, als je het opnieuw wil bestellen. Pharmacy, the refill pharmacy. Bij welke drogisterij zou je dit uh, kunnen kopen, oftewel waar koop je normaal deze, uh, deze pillen? Dokter, prescribing doctor. Of je moet kijken bij wie jij je deze medicijnen hebt voorgeschreven gekregen, bij welke dokter. En dan... To up, alert. Dan hoor je hier tap to set up, reorder alert. Oftewel, waar ik het net over had, ik wil als ik mijn pillen op zijn, dan moet hij mij dat even aangeven dat ik op tijd uh, weer nieuwe pillen kan halen. Ik loop even door, door en dan kom ik hier weer terug. Note. Koptekst. Nou, je hoort, dit is koptekst. Met andere woorden, hieronder komt vast een invulveldje. Knop. knop. Nou, knop. ik had gehoopt een invulveldje, maar hij noemt het een knop. Dit is uh, waar ik kan invullen. Uh, als ik nog iets bij wil voegen, zeg maar, aan uh, opmerkingen of wat dan ook. Ik denk als ik er hierop tik, doe ik eventjes. Tekstveld. Kom Belezen ik automatisch maar. wel in de tekstveld, maar wel in een nieuw scherm. Dus ik zit er weer even links op de backknop en ik zit weer in mijn medication. Ik zet hem weer even op nood. ik veeg even door. Een koptekst, picture oftewel take a picture. En dan kan ik een foto nemen van mijn medicijnen. Ik moet even een klein stukje terug. En dit zat hier. Uh, Tap to set up, reorder alert. Nou, hier ben ik eventjes naar benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik dubbeltik erop. Tap to set up, reorder alert. Ah, nou, dat is fijn om te zien. Uh, wat hij doet, hij laat zijn focus staan op de knop die ik net heb geactiveerd. Maar hij gooit er een schermpje bovenop. Bovenop het schermpje wat er al staat, staat. Alleen hij zet de focus daar niet in. Dus eigenlijk is het eventjes uh, van belang dat je je vinger ergens neerzet. Oh. Strand. X4 Pharmacy. Okay. the refill Pharmacy. Oké. Nou, dit blijkt dus niet toegankelijk te zijn, want zelfs als ik mijn vinger er neerzet, Kan ik hier niks doen. Strand. X 60 milligrams. En zelfs om dit te sluiten. Tap to set up reorder alert. Cancel. Cancel. Save. Tap to set up pharmacy. Gaat dat niet lukken, dus ik zet eventjes de foot. Dan hoor zo vooruit om deze te cancelen. Dat is lastig want dat betekent dat ik geen uh, reorder alert kan maken. Medication. Oké. Okay. Ik vul even een naam in. Nee. Tekstveld. wat gebruik wel Ik heb A, -A, A C -E T A M L Oké, okay. ik heb nu gewoon de naam gepakt, daar heb ik op dubbel getikt en vervolgens kom ik in een nieuw scherm, linksboven in een backknop. Dan krijg ik de naam koptekst, rechtboven in de save knop, oftewel dadelijk dat ik hem ga opslaan. Vervolgens sta ik nu in een uh, invulveldje wat ik heb ingevuld. Ik heb paracetamol ingevuld en als ik text doorveeg, text -knop. krijg ik natuurlijk, net zoals bij invulveldjes als ze actief zijn, ook een clear field uh, knopje. Met andere woorden, als ik hem in één keer leeg wil gooien, maar dat wil ik nu niet, ik veeg door. Brand name of generic. Deze, deze naam kun je dus uh, zelf invullen, er hoeft niet ergens aan te voldoen of wat dan ook. Wat je dan alsnog zegt... database for Rx. Je kunt het ook uit een database halen, maar ja dat zijn natuurlijk allemaal Engelse namen, dus dat vind ik wat lastiger. Ik had net IBU ProVendr gegooid. nou die vond ik dus niet in deze database. Maar anders zou je dat dus daarin kunnen vinden. Daar is een uh, searchveld, oftewel een zoekveld, daar kun je het invullen en vervolgens kun je daar meer informatie krijgen over bepaalde medicijnen. Weliswaar in het Engels. Ik ga naar rechtsbovenin. Ik zeg save. Dubbel tik Top. ik op. Medication. Ik, uh, Cancel. Top. Ik heb paracetamol ingevuld. Paracetamol. Al die andere dingen laat ik even wat het is. Ik zeg het. Rechtsbovenin weer. Ibuprofen. No strength specified. Oké, okay, nu heb ik, uh, ben ik terug in de medicijnenoverzicht. En ik hoor hier ibuprofen en paracetamol. paracetamol. No strength specified. Nou. Um, ik ga naar mijn tweede tabblad onderin. Reminders. Reminders. ik op. Reminders. Top. Linksbovenin uh, knop. zet ik mijn focus. Daar zit weer een add-knop, oftewel een toevoegen knop. Geselecteerd. Oh. Dan Top. heb ik de Eén. alle. Hij zegt alweer een groep van knoppen. Uh, dit is één van drie. Dit is de allen of al uh, alle medicijnen die ik. Of alle reminders kan ik hier zien. Dus als ik daar op dubbel tik, dan zie ik alle reminders. Oh, knop. Als ik de van aan knop, dubbel tik, dan zie ik alleen maar de, uh, de medicijnen die uh, actief zijn. Oh, knop. En de of laat drie. degene zien die niet meer actief zijn. Dan vervolgens ja, dus, heb ik rechtbovenin een edit knop. Ik ga eens even eentje toevoegen, dus ik ga naar linksboven. Oh, sorry, de edit knop is uh, toevoegen. Delay. En knop geselecteerd. Oh, oh edit knop. Oké. Okay. Uh, dit is ook weer niet handig. Uh, hetzelfde gebeurt als net. Uh, wat ik doe is, uh, ik heb dus de toevoegen gedaan. Maar deze keer als ik mijn vinger neerzet, pakt hij wel wat onder mijn vinger. Alleen ik hoor dat hij alleen maar knop noemt. Uh, als ik het doorheen veeg, hoor ik na de edit, kom ik er wel ook op die knop. Dus ik kan ook er doorheen vegen. De, knop, de eerste knop die hij pakt is dagelijks. Knop. De tweede knop is uh, per uur. Daily. Hourly. Dus als ik doorveeg, dan gaat hij dat ook benoemen. Dus hij benoemt eerst zeg maar de knop. En vervolgens loopt hij opnieuw naar de eerste knop. En dan weer naar de tweede knop om de tekst voor te lezen die erop staat. daily on specific days of the week. Dit hoort ook nog steeds bij knop 1. Uh, dit, is, uh, uh, dit is de omschrijving van de knop 1. Occurs on an hourly interval during the day. Dit is de omschrijving van kop, knop 2 en dan gaan we waarschijnlijk naar knop 3. Knop. En knop. vervolgens uh, knop 4. Weekly. De, de, de kop van, uh, ko, kop drie, van knop 3. Specific dates. De uh, kop van uh, knop, knop 4. Like daily reminders en that occurs every few weeks. Dit is dus de omschrijving van knop 3. En de omschrijving van knop 4. De, uh, de derde knop is uh, weekly, oftewel elke week of om de week. Uh, dan de vierde knop is uh, specific dates, oftewel hier kun je dus invoeren op uh, verschillende data wanneer je pillen moet innemen. Waar ik eigenlijk naar zocht in de andere appjes. Vervolgens veeg ik er even door. De knop, en krijg ik knop 1, 2, 3, 4, 5, is dit? Knop. Knop 6. En vervolgens monthly. de kop van 5. Kop van 6. De beschrijving van 5. Uh, be de uh, knop. Een beschrijving van knop 6. Nou de knop 5 is dat je het maandelijks gaat invoeren en de zesde knop is als je more wil hebben. Dus dat betekent als je nog meer soorten zou willen hebben. Nou dan ben ik natuurlijk weer naar beneden. More. Nou niet. Ik, ga op de dubbele, dubbele, ik ga op de kop staan van more. Ik dubbeltik erop. Additional reminders. As needed. Knop. En dan heb ik hier de keuzes als ik het nodig heb. Dan ga ik deze invoeren. Every x days. Om de Klop. zoveel dagen. Birth control. En birth control Klop. is bijvoorbeeld. Als ik de pil neem, hè. Dan moet dat. Uh, dan kan ik dat hier in één keer ingeven. Cancel. cancel Klop. Ik cancel deze. Oké. Okay. Ik ga nog eventjes terug naar ad. Ik pak eventjes daily. Daily, daily reminder. Name. Alleen maar even Deel om te reminder. laten zien wat er in een reminder zit. Linksbovenin. Cancel. Zit de cancelknop, hij is weer halverwege gaan staan, dus ik zet mijn vinger weer linksboven in, cancelknop, oftewel annuleren knop. Daily save. Rechtsbovenin in weer de save knop, dus als ik hiermee klaar ben, niet vergeten rechtsbovenin in dat op te slaan. Name. The name for this reminder. De naam van deze reminder, oftewel een beetje uh, ja, voor jou een Text bekende telt. naam, ik zeg de naam van deze reminder, capital D i L, L, Mella. One. Nou, ik noem het maar even PL1. Ik heb het ingevoerd. Ik ga save. naar rechtsboven in X7. En vervolgens kom ik weer in mijn daily reminder waar ik net vandaan kwam. Ik days. veeg door. Days of the week to the... Dubbeltik op deze of rekeur. Ik Select kom met een nieuw scherm. We... S -s -s -s nou, ik zeg dat ik het alleen op Monday wil, oftewel op maandag. Done. Ik ga naar de terugknop. Linksbovenin. Knop. Ik veeg er weer doorheen. En ja, wanneer When moet het einde end, end, end, end date. When the reminder expires, times. Insert ad ti add time. Medication. Insert add. Add time. Add oh. ad medical. Oké. Okay. Times. Times. In add. Insert add. Medic. Insert add. Ik probeer die door de heen te vegen uh, om erbij te kunnen ad komen, medication. maar kan kan niet, is niet toegankelijk. Erg uh, onhandig. Ik kan ook niet mijn vinger neerzetten dat hij het gaat doen. Dus dit is niet echt handig. Ik heb deze app trouwens wel van uh, Apple vandaan. Times. Ik kan Times. wel voorstellen dat ze zeggen Times. dat dit. Cancel. Zelfs in uitkomen is niet te, te doen met de voice over aan. Um, ik dubbelt ik weer even. Voice over aan. Um, At time. Ik ga zeggen, uh, wanneer at time times in nou, hier at met well, ik heb. Uh, ik remind me mat times context cancel cancel nou zelfs dit uh, krijg ik niet voor mekaar omdat zonder voor je overweer -over voor mekaar te krijgen hups okay en vervolgens ga ik de medications toevoegen. Dat is gelukkig wel toevoegankelijk, gankelijk, je over aan, En ik ga hier toevoegen uit de lijst Paracetamol. Geselecteerd. Paracetamol. Dus ik ga weer naar linksbovenin dan. En ik ga toe Daily reminder. Days Monday. Paracetamol, Delete. Activeer op delete. Ik ga naar rechtsboven in om het te zeggen. Dit wordt een broodjes. Standaardtaal. U.S. English. Nederlands. Oké. Okay. Knop. Cancel. Knop. Ik kreeg een edit en uh, edit. Een, knop. een error knop. Uh, vervolgens komt hij in mijn lijstje voor in waar ik hem heb toegevoegd. Nou, wat ik hier over deze app wil zeggen, ik heb hem op Applefish gevonden. Ik uh, vind hem niet toegankelijk op uh, bepaalde dingen wat ik denk, ja daar wil ik hem nou juist gebruiken. Dus uh, als je blind bent, lijkt het me niet zo handig. Als je slechtziend bent, ja, ik weet niet in welke mate, maar je kunt er wel wat mee, omdat het wat groter wordt weergegeven. Uh, maar ik zou zeggen dat hij niet geheel toegankelijk is. Maar hij heeft wel alle dingen in zich die ik zoek in een goede Nederlandse medicijnapp. app Sorry voor mijn lange verhaal. Dankjewel, Nens. Nou nee hoor, mijn verhaal was ook lang, dus... Um... Heeft iemand hier nog vragen en of opmerkingen over? Nee? Mooi. Dan waren dit de apps van de dag. Van onze dag dan. Niet de app, de app van de dag. Um, nou, Nens, dankjewel. Nog een keer. Um, dan kunnen we wat mij betreft, want het is alweer vier uur, naar de vragen. En de eerste vraag, die was van Inge. En die ging over scan-apps. Um, Inge, heb jij gekeken op blinkmagazine.nl als het gaat om uh, scan-apps? Ja, sorry, ik, stond niet, ik zat niet helemaal op mijn plaats. Uh, ja, ik heb terug gekeken op, uh, op uh, Blink. Uh, van de week was het in ieder geval. Ik ben het even kwijt, maar ik had in ieder geval één aflevering gezien uh, waarin iets zou zijn besproken. Het uh, op opstarten ging alleen helemaal van die aflevering. Maar... Ja, ik heb er uh, weinig op gezien. Uh, althans uh, wat betreft uh, zeg maar besproken uh, apps uh, uh, van het vraaggezoutje in ieder geval niet. Dus ja, tenzij ik het gezocht, maar ik heb op OCR gezocht. Uh, ja, nee, ik, ik weet het niet. Oké, okay, nou dan moeten we even kijken, uh, Nens... Um uh, wat, wat wijsheid is in deze, want we hebben er al aardig wat besproken. Dus ik weet niet um, of je, laat ik het zo zeggen, of je binnen Blink magazine op een naam moet zoeken, of dat wanneer je op OCR zoekt, je ook al apps tegenkomt. Nens, kun jij hier al een antwoord op geven? Nee, ik geef gelijk dat het niet handig is om te vinden, omdat wij de uh, appjes niet omschrijven. Maar ik heb even de... ...het woordje scan als zoekopdracht gegeven... ...en ik vind daar allerlei podcasten over scan-apps. Um, eentje waar we het over uh, verschillende scan-apps hebben gehad... ...is uh, podcast i Ask 118, zie ik, van 20 juni 2014. Um, dus die zou je nog eens na kunnen luisteren. Als ze het niet doen, laat het maar even weten, want dan check ik ze... ...want het kan voorkomen dat de dingen niet helemaal oké okay lopen... ...en dat kom ik alleen maar achter als mensen dat melden... Uh, maar ik probeer uh, podcast IJs uh, 118 is en uh, de, of gooi even in de zoekopdracht scan en dan vind je ook een aantal andere podcasten. Nou, ik kan in ieder geval eigenlijk al een. Uh, je hebt al een goede samenvatting gegeven Inge, in het begin. Het probleem is natuurlijk onze cameravoering. Van uh, zitten wij goed boven het velletje papier? Um, en de meningen zijn verdeeld als het gaat om de over de kwaliteit van de scan apps. Sommige mensen die sferen bij. Uh, scan en vertaal heet die geloof ik en uh, veel mensen gebruiken de app Prismo P-R-I-Z-M-O um, inmiddels zijn er ook uh, ik vergeet altijd hoe die dingen heten uh, heb je wat mogelijkheden om iets te kopen waarbij je het velletje papier ergens inlegt en je, je iPhone ook ergens daarboven in een soort uitsparing waarbij de, de afstand tussen de camera en um, het velpapier optimaal zou zijn, eventueel nog zelfs met belichting. Maar mijn ervaring is dat het uh, uh, soms best uh, redelijk kan werken, maar dat het het gewoon niet haalt met een gewoon een flatbedscanner en een, uh, een appje als Fine Reader of zo. Ja, precies. Dat heb ik van de week uh, dan uh, ook gezien met Doc. Oh, dat was nog weer? Kom ik zo wel? Uh, kom ik zo ja, met een iPad is het ook wat lastiger dan met een iPhone heb ik het idee, omdat het apparaat nogal wel groot is. Um, maar ja, en dan moet je gewoon als, als zien gewoon weten van oké, okay, hij pakt hem nu helemaal en dan ja, dan weet je ook foutloos voor. En als de aardbe daarbij komt, ja, dan, uh, dan heeft hem dus kennelijk niet goed gepakt. Dat is best wel, uh, ja, dat is best wel riskant dan, maar goed. Uh, het ging er inderdaad eigenlijk om van nou wel, wel uh, nu, nu is KNFB schijnt weer, weer, weer te komen met een met een app. Uh, uitstel uh, uh, het is uitgesteld. Het zou eind augustus dus, uh, gereleased worden. Um, ja, dan word je dus uh, blij gemaakt met een dode mug in eerste instantie. En dan heb je ook zoiets van ja. Wachten ze op IOS 8. Want anders zijn ze, zijn ze bang dat mensen de, het appje weer opnieuw moeten inschrijven. Ja, ik weet niet of dat zo is. Maar goed, uh, ik heb inderdaad uh, nu een uh, lijst gevonden. Zelfs van vandaag staat erbij. Omdat ik dat staag, zeg maar. Uh, daar, ga ik mee, uh, daar ga ik in ieder geval mee aan de slag. En uh, ja, dan, uh, dan, uh, dan uh, heb ik in ieder geval een beetje een beeld van uh, wat er uh, allemaal uh, te koop is, uh, zeg maar... Uh, tot zover bedankt. En, uh, ja, de algemene teneur is dus zeg maar, je uh, moet gewoon een beetje stoeien ermee en dan komt hij wel uh, of komt die er niet. En inderdaad haalt het niet uh, bij een uh, computerscan uh, computer programma. Dat is inderdaad uh, wel duidelijk. Ja, ik gebruik ook nog wel eens apps als uh, CanFind of TapTapC of goggles om bijvoorbeeld uh, als ik buiten ben en ik moet een bushalte zoeken om een busbordje te scannen. Dat wil ook best redelijk goed werken. Ja, die KNFB die zit eraan te komen. Hè? Inderdaad, jij zei het al, ze zijn uitgesteld en nu hopen ze hem dus uh, tegelijk te gaan presenteren met, uh, uh, met Apple volgende week. Ja, die gaat dus 99 dollar of zo kosten. Uh, ik weet, ik heb hem zelf nooit gehad, maar hij draaide destijds volgens mij op een Nokia 82. En volgens mij was die toen nog een stuk duurder. Ik dacht zelfs iets van 1500 euro. Dat zijn echt van die schrikbarende bedragen. Maar de mensen die hem gebruikten, die waren nogal enthousiast. En die schijnt er dus wel in staat te kunnen zijn. Iets wat Prismo trouwens ook uh, zegt te kunnen. Ik heb het al, bij mij is het alleen nooit gelukt. Die roept ook van omhoog, omlaag, links, rechts en zo. Maar dat doet hij bij mij niet. En ik, ik kan niet vinden of dat nou een instelling is. Of dat dat gewoon... Ja, mijn iPhone zou het niet kunnen liggen lijkt me. Want het is een 5S, dus die moet daar snel genoeg voor zijn. Maar goed, Prismo zou dat dus ook moeten kunnen... Uh, we wachten gewoon de KNFB-reader af. Ik hoop dat er een soort demo-versie van komt. Dan kunnen we hem in ieder geval hier ook nog even bekijken, demonstreren en zo. Want ik ga hem zeker voor mezelf niet komen, kopen. Want ja, ik heb gewoon een, een, een, een goed scan-appje op, op de Mac. De Abby Fine Reader. En dat werkt gewoon perfect. En uh, op een oude XP-machine nog uh, open boek staan... En dat werkt ook heel perfect, maar ja, die, die, die wordt niet vergoed. Dus die moet je kopen en dat is niet goedkoop. En Abby Fine Reader is, is, dan, ja, is gewoon goed te doen. Dus ik denk zelf niet dat als die 99 dollar blijft, of gaat kosten en dat ook blijft kosten, dat ik, dat ik hem zou gaan kopen. Maar ik hoop dat we inderdaad een keer hier aandacht aan zouden kunnen besteden. Want het kan natuurlijk wel interessant zijn voor mensen die geen computer en geen scanner hebben... En als ze dan voor 99, ook al kost je dan 99 euro en je hebt hem gewoon nodig. Ja, dan is het toch uh, goedkoper dan een computer en een, een flatbed scanner. Ja, ik zag inderdaad wel iets over Prismo staan bij uh, um, de CT van Vips. Dus uh, dat, dat dan weer wel. Um, ja, en dat TapTapC dat, uh, dat vind ik wel een sneaky programma zeg. Dan moet je allerlei, uh, hè, hoeveel foto's kun je dan, uh, kun je dan maken. En dan moet je er toch een uh, in, in-app uh, erbij kopen. Dat vind ik toch wel erg niet hoor. Ja, dat heeft te maken met. Uh, dat, daar, zitten ze echt, daar zitten mensen achter die die foto's bekijken. En um, in het begin was het allemaal gratis en toen gingen uh, mensen natuurlijk allerlei, uh, noem het maar, eens, uh, pikante foto's opsturen en laten beschrijven en zo. En toen hebben ze besloten om daar maar wat geld voor te gaan vragen, want dan, uh, dan, sorteer, dan, dan sorteer je dat in ieder geval uit. En het werkt perfect, want ik gebruik hem ook wel eens, maar ik heb hem al vrij lang en ik heb nog nooit iets verder iets hoeven te betalen. Maar als ik hier een aantal verpakkingen heb van bijvoorbeeld uh, die Avico aardappelschotels ofzo. En ik wil weten welke dat is, ja, dan wordt het keurig beschreven. Oh, dat is uh, dat is mooi. Want ik was dus van de week bij een uh, bij iemand uh, van de conculega. En ik weet niet hoeveel foto's hij al gemaakt had. Maar uh, toen ik er dus was, toen uh, kon hij dus geen foto's meer gratis maken. Want hij moest gaan bijbetalen. Dan heb je er wel erg veel gemaakt. Dat heb ik dan het idee. Ik weet niet, ik, had, ik kon ook niet uh, uh, zeg maar uitvissen hoeveel uh, gratis uh, afbeeldingen je kunt, uh, kunt maken voordat je moet bijbetalen. Dus uh, ja, de huidige versie is blijkbaar uh, heel erg snel met, uh, met, uh, met uh, bijkopen zullen we. En uh, ja, dat is ook niet, uh, niet mals. Maar ja, als je onbeperkt uh, dan moet je geloof ik iets van... Uh, ja, uh, 15 dollar of zo? Nou, ik weet niet meer. Maar goed, het staat ook in de in de in-app de, in de, in uh, gegevens als je de app opzoekt. Maar er staat niet bij vanaf hoeveel dat dan is, hoeveel foto's je gratis kunt maken. Dus dat is denk ik de verrassing voor iedereen uh, blijkbaar. Um, ja, het was, het was op zich wel een leuke bijeenkomst, althans, ik er was alleen. En, uh, we hebben, de, ik heb zelfs een, een, een, de, de, hem de ov lee kunnen, kunnen aanbevelen als tweede te bespreken app naast de trein-i, uh, zogenaamd het gele bordje, zeg maar. Dus dat was op zich wel, wel grappig, dat die wist hij dus niet. En dat is natuurlijk veel meer omvattend. Hè, dat betreft de bus en de trein en de trein, en de metro en dus alle vervoer ook met maar goed, uh, dat, uh, dat was eventjes dan inderdaad mijn vraag. Tot zover, bedankt. Prima, ja, ik gebruik zelf CAMFIND ook veel. C-A-M-F-I-N-D. Die, uh, die doet het ook heel goed. Talking goggles, uh, dat is soms echt een beetje zoeken... voordat de dame in kwestie gaat praten. Uh, ik gebruik ze dus eigenlijk alle drie. Oké, okay, um, ja, we zitten nu al in de vragen... en in de, de, de tips en de trucs en noem maar op. Uh, dus ik zou zeggen... Als iemand een vraag heeft of een tip of een truc of iets anders, grijpt de microfoon. Ja, nog wel even een tip inderdaad om het zoeken van het Blink magazine Als je een app hoort, hè, die je tap, tap en dat soort dingen meer, die hebben we allemaal al wel besproken. En ook uh, hoe lang, uh, wanneer, uh, hoe lang, wanneer je moet betalen, dat is zeker besproken. Um, dan is het handig om gewoon de naam van de app in de zoekfunctie te gooien. En dan krijg je de podcast die erbij hoort. Dus uh, dat nog eventjes terzijde. Ja, app, volgens mij hebben, we, hebben wij de, de app OV Delay volgens mij ook al een keer gehad, toch? Ja, volgens mij staat die er ook in. Ah, we, hebben, we hebben er zoveel besproken. Uh, qua trein gebruik ik eigenlijk gewoon nog steeds de NS Reisplanner Extra, want die wordt ook het snelst bijgewerkt, ook als het gaat om uh, vertragingen en uitvallen en meer van dat soort dingen. Dat gaat echt heel rap. Uh, de 9292 is uh, nog wel eens wat uh, traag als het om bussen gaat en die klopt ook niet altijd. Dat heb ik ook afgelopen dinsdag in cijfers weer mogen ervaren. Dat blijkbaar op de een of andere manier niet klopt met uh, de werkelijke busdiensten. Maar volgens mij rijdt daar Connection niet meer in Utrecht en omstreken. En is dat nu, ik vergeet even hoe die firma daar heet. En uh, daar, uh, daar ga, dat, dat klopt sowieso in 9292 niet. Oké, okay. ik geef de microfoon weer even vrij voor uh, iemand die hem hebben wil. Ja, misschien nog even een tip. Uh, wellicht kennen jullie hem al, uh, maar voor de nieuwe luisteraars zijn niet veel. Um, het um, inspreken van een zoekcommando uh, in Google Chrome, de app Google Chrome, uh, kan in het Nederlands. En je moet even op een knopje drukken en dan gaat de microfoon open en dan kun je een zoekopdracht ingeven. En dan komt keurig netjes uh, komen de zoekresultaten uh, tevoorschijn. En dat gaat ook met gewoon uh, Google, al weet ik, niet. ik weet niet goed kunnen achterhalen of dat nou een Google-app is of gewoon via Safari. Volgens mij, ik weet het eigenlijk niet. Maar dan staat de microfoon dus continu open en dan moet je dus inderdaad de OK Google of iets zeggen. En dan... Uh, dan kun je een, een commando ingeven en dan komt hij ook met de zoekresultaten. Ik vond het wel een, een, grappige, een, een grappige gadget. Ja, Google Chrome, uh, die heb ik ooit op mijn iPhone gehad. Maar dat is alweer een tijd geleden, want die heb ik er afgeknikt, Want die deed het nog beroerder dan Safari, vond ik. Uh, ik, ik heb zelf twee apps, de, de Google-app en de YouTube-app erop staan. En die werken eigenlijk allebei een beetje hetzelfde als het gaat om de zoekopdracht. En inderdaad, de, de, de, de YouTube-app uh, uh, en, en ook de Google-app, daar kun je al uh, geruime tijd Nederlands tegen babbelen. En dat, dat is heel erg goed, uh, de resultaten. Ik kan niet anders zeggen. Ja, wat ik van de week inderdaad gezien heb van uh, die Google Chrome-app -app ook. Um, ja, um, of Google uh, um, inderdaad het Nederlands kon, volgens die persoon dan niet. Maar misschien dan inmiddels ook weer wel. Maar Google Chrome, uh, ja het lijkt me ook niet echt, uh, niet echt handig voor, voor, voor de voice-over. Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Uh, maar ik vond het wel op zich wel grappig dat hij inderdaad uh, vrij snel met de uh, resultaten aankwam. Dat, uh, dat wilde ik even meegeven, maar dat was jullie al... Helemaal bekend, dat is ik ook wel. Nou, dat geeft toch helemaal niks. Dingen kunnen maar beter twee keer gezegd worden. Nou, het, verbaast mm -hmm. mij, het verbaast mij wel, want uh, uh, dat Nederlands inspreken in, in de Google-app... dat doe ik echt al een hele tijd. Volgens mij al, al toch echt wel bijna een jaar. Oké, okay, um, ik hoor bij jou mooi die klok gaan. En toen hij net ging om vier uur, toen riep mijn MacBook ook dat het vier uur was. Oh, Nens, je vingers jeuken natuurlijk, hè. Um, ik geef de microfoon nog een keer vrij... Nou, ik wou eventjes zeggen over YouTube. Ik was van de week bij een vriendin. En uh, we hadden het over kabaret, uh, dingen en zo. En uh, toen zei ik van, god, dat zou je eigenlijk... Dit, dit kenden ze niet en dat kenden ze niet. Ik zei, nou, is dat eigenlijk wel leuk. Ik zal het eens even opzoeken. Nou, je weet niet wat je daar allemaal vindt. Hè? Ik, ik uh, heb die app er al heel lang op. Ik wist dat ook van het, dat je er tegen kan praten. Maar, uh, en eigenlijk ook best dat, dat je er veel op kon vinden. Maar het is... Echt heel erg leuk. Ik kan, het, ik kan het eigenlijk iedereen aanraden. Want zo gek kan je het niet verzinnen. Of dus je kan er uh, video's over vinden. Ja, het gaat echt heel ver. Ik bedoel, als jij uh, iets wil weten over een, een, een, een nieuw apparaat, een wasmachine, een magnetron, noem maar op. Uh, de, de, de handleidingen zijn er eigenlijk. Ja, nou, die zullen er nog wel bij zijn. Maar je kunt er het beste maar gewoon op YouTube uh, opzoeken. En je vindt gewoon een kant-en-klare beschrijving. Met video's en alles erbij. Alle fabrikanten maken tegenwoordig zo ongeveer gebruik van YouTube. Het is natuurlijk een heel leuk medium. En. Ja, nou ja, je moet maar eens op jezelf gaan zoeken op YouTube. Weet dat je wat vindt? Heel oud cabaret uit de 60e, 70e jaren. Dat kan je er zo, zo allemaal nog steeds vinden. En uh, vaak nog wel uh, door verschillende mensen geüpload ook. Dus in verschillende, uh, ja, waarschijnlijk zijn die video's wel hetzelfde, maar je, je vindt het dan ook vaak nog twee of drie keer. Maar heel oud cabaret, waarvan je nauwelijks nog uh, weet dat het bestond. Ja, ik was een tijdje geleden op, na, op zoek naar een heel oud Nederlands liedje. Uh, uh, ik wacht nog tien minuten, ze kan nog komen. Dat was een, een, ik wilde dat niemand laten horen vanwege de gitaarpartij die erin zat. Ik heb op allerlei media gezocht. Uh, uh, met torrents, in iTunes, uh, noem allemaal op. Ik kon het echt niet vinden. En ik roep het in, in YouTube. En ja hoor, daar is die. Het is echt, het is ongelooflijk. Goed. Mensen. Contact, contact. Mensen selfie. Kijk, ik had dus een, een melding gezet met die message selfie. En uh, een 14 of 16 uur 27, zoals jullie misschien nog herinneren, van een uurtje geleden. En daar komt hij dus. Oké, okay, um, we gaan er een beetje mee sluiten, denk ik dan. En dan ga ik jullie mededelen dat jullie volgende week... Gelukkig, gelukkig mijn stem niet gaan horen. Jullie mogen dat helemaal samen met Nens doen. Nee hoor, onzin. Ik ben uh, gewoon een weekje op vakantie. En... Um, ik uh, ga jullie dus volgende week niet bijpraten over wat Apple ons allemaal dinsdag aan de neus gaat hangen, maar Nens doet dat misschien wel. Misschien kunnen we in de week daarop, je weet het maar nooit, van allerlei dingen gaan uh, laten horen en vertellen over iOS 8. Maar goed, dat moeten we nog afwachten, dat horen we aankomende dinsdag. Ik uh, wens jullie in ieder geval een heel goed weekend en wat... Uh, het IASK vraag u betreft tot volgende week vrijdag en wat mij betreft tot over veertien dagen. Goed weekend. movement.